Mama is zo so high en zo so hip. Ze was met een zaffie op de lip. Het huishouden vindt ze maar pret. Het leven is voor haar alleen maar pret. Hey mama hip, hey mama is zo so hip, hey hip mama hey. Hey mama hip, hey mama is zo so hip, hey hip mama hey. Zichzelf was ze een keer per jaar. Ze loopt met een bloem in de haar haar oh, zijn vreselijk kort Zodat je er akelig van wordt Hey mama hip, hey mama is zo hip, hey hippe mama hey Hey mama hip, hey mama is zo hip, hey hippe mama hey Ze heeft bijna elke dag een feest zij drinkt dan van alles het meest Op tijd naar de bed, dat komt nooit voor Want zij haalt ons hele nachten door Hey mama hip hey, mama is zo hip hey, mama hey Hey mama hip hey, mama is zo hip hey, mama hey Met demonstraties ben ik er nooit bij maar mama loopt met borden in de rij. Ik heb geen tijd, ik werk elke dag. Maar zij houdt meer van staken, ze doet geen slag. Hé hey mama, hip, hé, hey, mama, is zo hip, hey hippe mama, hé. Hey. hey mama, hip, hé, hey, mama, is zo hip, hé, hey, hippe mama, hé. Hey. hey mama, hip, hé, hey, mama, is zo hip, hé, hey, hippe mama, hey.